Een hele goede dag, lieve mensen. We zijn er weer. We zijn er weer. Zeker. Hey, jullie luisteren weer naar het segment uit de volksmond. Vandaag zit ik hier weer met de fantastische Maya. Ja, en u luistert naar het segment, hè? Het segment uit de volksmond. Ja. Daar wil ik nog even op terugkomen, want het is wel mooi dat we nog steeds het segment hebben. Maar wat is dan de podcast als dit het segment is? Het is ook de podcast. Maar waarom is het dan het wekelijkse segment uit Volksmond? Het is niet eens wekelijks. Het is zeker niet wekelijks meer. <laughs> We uploaden gewoon weer niet ja. meer de zin in hebben. Sinds, sinds Horrorweek is het zeker niet meer wekelijks. Nee, sinds het alles kapot ging ja. is het niet meer wekelijks. De druk werd te hoog. We werden bang. Hoop tranen gelaten. Ja. Vervloekt door de Horrorweek. Ja. Nu nooit meer. Ja. <laughs> Maar welkom dus bij onze wekelijkse podcast Uit de Volksmond. En we laten het hele segment terzijde. Oh, oké. Okay. Nou, dan weten we dat. Ja. Ja. Wat gaan we doen vandaag? In dit keer gaan wij een uh, volksverhaal voorlezen. Een volksverhaal? Ja, uit Frankrijk. Hey. Frans volksverhaal. Oui, oui. Louis-Jan. Louis-Jan? Louis-Jan heet het uh, volksverhaal. Uh, oh. Het is een verhaal van ongeveer 15 minuten, een kwartiertje. Oké. Okay. En um, ja, een beetje een grappig verhaal. Okay. Dus zet je jolige bed maar op. En uh, nou ja, laten we er gelijk in duiken. Dit nou. is het verhaal van luie Jan. Er was eens een oude, gierige baron. En die bezat een massa boerderijen. En al die boerderijen die werden bestuurd door boeren... die door de baron zelf waren aangesteld. De boze boeren. Ja, de eh, baron. Oh ja. Ja. Eens reed die oude heer te paard door zijn gehele bezittingen rond... om zo eens te zien of de boeren wel hard genoeg... voor hem aan het werk waren. Ja, er komen dus, sorry, even, even onderbreken... er komen dus de hele tijd vliegtuigen overgevlogen. Dus dat is het bijgeluid wat jullie horen. We hebben geleerd, dat moet je benoemen. En dit was een telefoon die afging. En nu gaan we verder. Oké. Okay. <laughs> ja. Zo kwam de baron ook... bij Luijan terecht. Die op een plaats... van het veld lang uit... ...voor de haard in de keuken aan liggen was. Nou, ik weet niet, ik weet niet wat er gebeurt daar <laughs> boven in de lucht hoor. <laughs> ja, ja, het is echt eh... Uh, nou, ja. dan doen we het ja. even eventjes Nee, dat hoeft niet. Nee. Wil je niet opnieuw? Nee. Oké. Okay. Ik ga gewoon we weer verder. Uh, Luie-Jan. Oh. Waar, wa ja, maar waar ben je Luie-Jan? Luie-Jan? Okay. <laughs> ja. Dag Baron! zei Luie-Jan. Hey, goeiedag, Luie-Jan. Antwoordde de Baron. Zo zo. Hé, hey, ligt jij, uh, lig jij hier in je eentje een beetje te luieren? Nee, Baron. Zei Luiwe Jan. Behalve mij zie ik hier uh, de helft van een dier op vier poten. Wel, jij brutale rekel. Nou. Wow. Riep de Baron. Hou jij een ander voor de gek? Waarom lig je hier te luieren in de keuken in plaats van ploegen op het veld? Ik hou niemand voor de... Ik, ik luier niet. Antwoordde Luiwe Jan. Ik kook dingen. Die verdwijnen en die terugkomen. <laughs> wat wil je daarmee zeggen? Gek? Gek? Ben je gek ofzo? Nee ik ben niet gek hoor. Ja. En wat doet je broer dan nu? Mijn broer, ja die is op jacht Baron. Maar hij gooit alle dieren weg. Die vangt hij. En neemt diegene mee. Die hij niet te pakken kan krijgen. En ga toch op met die gekheid Jan. de Baron. Nou. Vertel me dan maar eens. Waar je moeder nu mee bezig is. Mijn moeder? Dat zal ik u zeggen, Baron. Mijn moeder heeft vanmorgen allereerst een paar gezonden doodgemaakt. Om een zieke te genezen. En op het ogenblik slaat ze de hongerigen met een stok. Terwijl ze hen, die geen eetlust hebben, voedert. Oh, alle gek. Houd erop op met die onzin. Onzin? Ja, vertel me liever maar eens even waar ik je verhalen kan vinden. Mijn vader, Baron, die is in de wijngaard. En daar doet zij het goede en het kwade. Ja. Nou, ik vind het ja, helemaal mooi. Ja, is, ik ga lekker ik, naar ik hem toe. Niet. Ja, nee, ik, je houdt me gewoon voor de gek. Wacht maar even, ik zal je straks ook nee, krijgen, Lui Jan. Om te beginnen, zal ik even je vader vertellen hoe je mij nou hebt behandeld. Maar hoe, hoe bedoel je behandeld? Ja, je bent alleen maar ontzettend aan het vertellen tegen me. Nou. Hij keerde dus Lui Jan de rug toe. Maar hij vond zijn vader in de wijngaard. Druk bezig met duivenbomen snoeien. Zo, daar ben je schreeuwde de baron. Nu heb ik er maar eens even te zeggen. Je zoon, die is een gek en een brutale rekel. Hij heeft op al mijn vragen alleen maar onzin geantwoord. O, oh, Biron, wat spijt me dat? zei de oude man. Dat had ik nooit van hem gedacht. Dat hij mijn heer de baron voor de gek zou houden. Maar, wat heeft hij dan eigenlijk gezegd? Nou, eerst vroeg ik hem Waarom hij daar alleen in de keuken zat. Dus hij zegt dat hij niet alleen was. Want de helft van het dier met de vier poten stond ook nog voor hem. Maar, met haar, maar Baron, dat is toch immers zo? En hij bedoelde heus niet met die woorden. Dat, nee, ja, luister. U heeft immers twee benen. Maar uw paard stond met zijn beide voorpoten in de kamer. Dus dat was, dat, godverdomme, ik kom niet aan mijn woorden. Dus dat zag hij half. Nou ja, dat is wel mogelijk, zei de baron. Maar uh, toen ik al hem vroeg wat hij uitvoerde in de keuken, he, hij zei me dat die dingen kookte, die weggingen en weer terugkomen. Wat moet dat betekenen dan? Nou, dat zal ik u eens vlug uitleggen, baron. Hij kookt slaabonen en die verdwijnen telkens en komen dan weer omhoog. Als ze koken, is dat dan niet zo? Ja, dat kan wel zo zijn. Dat kan zo zijn, hè? Ja, ja. maar toen vroeg ik hem waar zijn broer was... Oh. en hij antwoordt dat zijn broer op jacht was... Ja. en alleen maar het wild dat hij ving weggooit... en alleen maar meenam wat hij niet kon vinden. Ja, maar, ja, maar dat is ook al weer waar, baron. Zei de oude man. Dat zei ik inderdaad, narrator. Want zijn broer heeft last van vlooien. En nu is hij bezig die vlooien te vangen... en die pakt hij, wordt hij die weg... En diegene die je niet vindt, houdt hij natuurlijk bij zich. Nou ja, gaf de baron toe. Dat komt dan ook maar uit. Maar Maar nu komt het, zeker of niet? Ja, van ja. zijn moeder oh. zei hij dat ja. ze twee gezonde dood had gemaakt uh -huh. om een zieke te genezen. Okay. En dat ze hongerige met, hongerig met de stok aan het slaan is. Dat doet ze, ja. en, en de mensen voeden die geen eetlust hebben. Ja, nou juist. Antwoordde de vader. Dat beduidt zich dat ze vanmorgen twee kippen geslacht heeft... om een krachtige soep te koken voor een zieke. En wat die stokslagen betreft... daarmee joeg ze de kippen weg. Die wilden snoepen van het zaad... waarmee ze de ganzen vet mest. Die hadden geen eetlust. Maar ze moesten toch het zaad opeten om vet te worden. Snap je nu, Baron, waar ik het over heb? Ja, maar hij zei ook nog... dat zijn moeder vandaag vroeg was opgegaan... Om brood te bakken dat jullie vorige week hadden opgegeten. Ja, ja, ja. Waarom? Dat is ook de zuivere waarheid. Wij leenden vorige week brood van de buren. En dat hebben wij nu teruggekregen van dat. Wat mijn vrouw heeft gebakken. Ja. Is, toch allemaal, is toch allemaal logisch, Baron? Ja. hé, hey, maar luister eens. Ik luister. Ja, ja. toen ik vroeg waar jij was. Uh -huh. Hij antwoordde die is in de wijn gehad. Ja. En dan doet hij het goede en het kwade. Wat zeg je daar dan wel van? Oh, nou daar heeft hij wel gelijk in hoor. Zei de oude man. Want als ik de drijvenwormen goed snoei, dan doe ik het goede. Maar als ik een verkeerde snee in het hout geef, wat ook wel eens gebeurt, dan doe ik het kwade. Tegen het hout. Ja, nou, hé, hey, riep de baron uit. Dat is daar nou allemaal wel zo, maar één ding is zeker. En dat is dit, dat je zo een brutale vlegel is. Zo. Ja, ik zal hem drie dingen geven. Wat dan? Als hij die niet kan uitvoeren, dan zeggen? moeten jullie allemaal weg voor mijn moeder. Wat, wat ga je hem geven? Nou, dan zal ik je zeggen, die drie zeg dingen maar. zijn. Ten ja. eerste okay. moet hij meer gekookte maïs kunnen eten ik dan koop. de grootste eters uit het land. En ten wat? tweede moet hij met zijn slinger een steen verder werpen dan de man die dat het beste kan in ons land. Oh. En ten derde. Moet hij bloed tappen bloed? uit een eikenboom. Zij Ze, bloed? Ja bloed. Waarom bloed dan? Ja omdat ik jullie aan het pesten ben. Maar jij zei dat mijn zoon gek is. Maar hoe klinkt dit dan? He? Hey. Dit klinkt als... Uh, sorry. Nu liet de baron de grootste eter van het hele land komen. Er werden twee grote pannen vol maispap gekookt. Voor ieder van de twee mededelers... Hè? ...mededingers. mededingers. Ik zei het nou, mede gaan we dit nu over, gaan we gewoon voor, doorzetten. Oh, oké. Okay. Yeah. Nou. Nou, Ieder kreeg een lepel, en daar begonnen ze te schokken. En dat beroemde eter, die sloeg de pap naar binnen, totdat hij zo rond was als een tonnetje. Maar hij kon onmogelijk alles op. Maar luie Jan, die was slim en handig. Terwijl de ander zich volpropte, wist hij het grootste deel van zijn pap onder de tafel te laten verdwijnen. Nice. En aan het eind van de zaak was het dat Luian de wedstrijd won. Toen kwam de beroemde steenslingeraar naar voren. En Luie-Jan moest zich ook met hem meten. Goed, hij nam de vogel op zijn slinger in plaats van een steen. En die vloog zo ver weg dat geen menselijk oog het meer kon volgen. En ook hier had Luie-Jan de overwinning behaald. Volgens mij werkt het niet zo als een vogel wegslinger. Ik denk, die het ook dan niet. Airborne. Ik denk het ook niet. Nee. Maar Lauwe-Jan die doet ja, het. het. Die doet het gewoon. Ja. En nu moest Lauwe-Jan alleen nog bloed uit een eik zien te tappen. Ja. En de baron dacht dat dit hem zeker niet zou lukken. Maar wat deed Lauwe-Jan? Hij nam een ei dat al bebroed was en waar dus bloed in zat. En dat slingerde hij tegen de stam van de eik. En zie, de baron die moest erkennen dat er heus wel bloed langs de barst van de eik siepelde. Kon niet anders denken... dan dat Jan door zijn krachtige worp... tevoorschijn... had doen... Okay. Die, maar die man die begrijpt biologie niet, blijkbaar. Want bomen die kunnen dit, nooit bloeden. Vind, hè? Ik vind dat zijn het heel raar. Ja. ja. Nee, we gaan gewoon door. Dat ja, is, wel, steeds is kijken. gewoon heks. Ja. <laughs> maar ja, nu kon hij niets anders doen... dan Jan en zijn familie... op de boerderij laten blijven. Ja. Maar, oh wonder... daar was Luie Jan nu niet meer van thuis. Waar ben jij? Oh shit. Ja. Wat moet dat nu weer betekenen? Oh, dit is ook helemaal niet gewoon. Je bent even gewoon... verder terug? Ja. Oké, okay, even lezen. Ik was al te ver doorgeschroefd. Even kijken ja. waar we nu zijn. Nou. Dankjewel, Baron. Zei hij. Ik heb nu al een ander beroep gekozen. En hij vertrok diezelfde dag nog met zijn vader, zijn moeder en zijn broer. En niemand wist waarheen. Maar een paar weken later kwam de baron hem toevallig tegen. Hij was gekleed als een prins en zag er heel best uit. Zo, zei de baron. Jij hebt zeker een heel voordelig baantje gevonden dat je nou zulke mooie kleren kan kopen. Wat doe je dan voor de kost? Dat zal ik je zeggen, baron. Ik ben tegenwoordig supermarktmanager. Nee, het staat er helemaal niet. Ik handel tegenwoordig in dingen die niets kosten. Wat moet dat nou weer betekenen? Nou, Dat betekent, Baron, dat ik een dief ben geworden. Wat ik verkoop kost me dus niks. Dat paard van u is bijvoorbeeld wel 200 gulden waard. Ik zal het je binnen drie dagen ontstelen en dan kan je het voor 100 gulden van me terugkopen. Heling. Ja, meteen was hij weer verdwenen. De Baron die besloot nu zelf in de stal te gaan slapen. Zo om zo goed op zijn kostbare paard te kunnen passen. Zijn geweer en zijn zwaard die lagen naast hem, zodat hij ze dadelijk kon grijpen als hij onraad hoorde. Twee nachten lang bleef hij klaar wakker. Want elk ogenblik meende hij iets te horen, maar de dief die bleef weg. En de derde nacht sliep hij van vermoeidheid zo vast dat Jan ja. veilig de stal binnen kon sluipen en zo het prachtige paard kon wegvoeren. Gelukkig hield hij zijn belofte en verkocht het de volgende nacht weer voor honderd gulden aan de bron. Ja. Yeah. En dit was het einde van het sprookje. En de baron is nu ook ja. strafbaar voor heling, want hij koopt eigenlijk een gestolen goed ja ja, maar... ja, ja, ja, maar. En... Dus, dus dit is gewoon een crimineel, die baron. Ja. Weet je? En Jan is, is gewoon ook een crimineel nu. Hij is echt een, ja, wat een gek, een crimineel. Ja. Een, uh, een, ik, uh, ik, ik vind het niet kunnen. Ik vind het ook niet kunnen. Dit, is, dit wordt aan kinderen slechte, verteld. Ja, hè? dit vind ik een ja. hele slechte invloed hebben op de jeugd. Ja. Vandaar dat die Fransen zo gek zijn met z'n allen. Denk ik. Ah, oui, daar uh, sluit ik mij uh, volledig bij aan. Oui, oui. oui, oui. Nee, maar dit, dit, dit wel, ik vond het wel geweldig. Eigenlijk het was wel een grappig sprookje. Het is wel een leuk sprookje. Wel ja. grappig. Populair Frans sprookje. En, Populair nog uh, wel. Ja. Popi opi. Zeker. Grappig, ja? geinig, guitig. Ja. Schalks. Schalks. Boertig. Dat staat er niet hoor. Dat zeg ik nu gewoon allemaal. Oh, want het zijn synoniemen okay. voor het woord grappig. Hè? Ja. Um, wat ook belangrijk is om te zeggen: het leeftijd is acht jaar. Dus, uh, Zo. Ja, dat zeg ik te laat. Dat zeg je veel te laat. Ja. Nou hebben de kinderen al geluisterd. Ja. Dan kun je nu niet meer terugnemen. Nou ja, ik, ik denk dat er überhaupt niemand luistert. Dus laat staan dat ze kinderen luisteren. Oh. <laughs> ja. Ja, ik, dus, we, uh, worden, we worden heel veel geluisterd. Ja. 16 afleveringen per minuut. Hey, Ja. Maar goed, dat was het weer. Maar niet in dit universum. Oké, okay, doei! Mm -hmm. Doei!